Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn minstens zes mensen overleden nadat ze zelfmoordpoeder hadden gekocht. Dat hadden ze waarschijnlijk bij een man van 28 uit Eindhoven. Er werd eergisteren thuis opgepakt voor hulp bij zelfdoding. Ook wordt die verdacht van overtreding van de geneesmiddelenwet en van witwassen. Volgens het openbaar ministerie kwam de man in beeld nadat een vrouw overleed... bij wie een verdacht middel en gegevens werden gevonden die leidden naar de man. De Delta-variant rukt nog sneller op in ons land dan dat het RIVM verwachtte. Twee weken geleden werd de variant gevonden in 85% van de onderzochte coronatests. Vorige maand werd nog gedacht dat rond de 65% de Delta-variant zou zijn. Als je vanaf dinsdag naar Duitsland wil, moet je je aan strengere coronaregels houden. Vanaf dan staat Nederland op de Duitse lijst van landen met een hoog risico als het gaat om het coronavirus. Je hoort correspondent Judith van der Hulsbeek. De grootste verandering is dat mensen die niet volledig gevaccineerd zijn... of een bewijs hebben dat ze van corona genezen zijn... dat die vijf dagen in quarantaine moeten als ze naar Duitsland reizen. En een dikke domper voor twee restauranteigenaren in Eindhoven. Want na een lange lockdownperiode moeten ze nu opnieuw twee weken dicht... Volgens de gemeente was het terras na middernacht nog open en het mag niet. Maar het waren een paar personeelsleden die na sluitingstijd nog een sigaretje en een drankje deden, deden vertelt een van de eigenaren. We werken samen zeven dagen in de week om het uh, allemaal voor elkaar te krijgen. En dat doen we met liefde en plezier. En op deze manier uh, gestraft worden, dat is een, een hele grote klap in ons gezicht. De eigenaren gaan bezwaar maken tegen de beslissing. Koninklijke Horeca Nederland is teleurgesteld over wat er is gebeurd en wil dat er duidelijkere regels komen. Heb ik het weer nog? Het is helder vanavond. Koelt vannacht af naar 13 graden. Morgenochtend is zonnig, maar in de middag heb je kans op felle regen en onweersbuien. Het wordt broeierig warm, 23 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Welkom in Zandvoort. Oeh, yeah. yeah. All you gotta do is believe. To make this world a positive Tu te laisses à tenter, planer, tout simplement, naturellement. Ne me mens pas, non. Il est moment d'enlever ton masque des masses ta et identité dont soir à bondir. C'est très à Trop déronté de comme ils ont le passé. Attention la tentation. Peut-être une lame à double, double cache en pénétrant dans la positivité. Pour bam, t'es la négativité. Ça dépend que de toi et ton juste choix. Donc va chercher au plus profond de toi l'énergie positive. Un truc plus fort dans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 Better believe, believe in us. My, my, my. Let positive feeling. Positive feeling. Let me andare To the positive. To stay and give it tonight Baby, turn around, let me give you innovation Yeah, cause I do it so Yo me vi. amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contestar. Ja, que pagaste mal a mi cariño tan sintero, Lo que conseguirás que no te nombre nunca más? Decir que een mujer cambió mi suerte, se een de een muur, een muur, een muur, sufrir.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 pagaste mal a mi cariño tan entero cuando conseguirás que no te nombre nunca más amo este dejaste de decir que una mujer cambió mi suerte y ese sufrir Ga mal a mijn cariño, tan sincero. er. que conseguirás que no te nombre nunca más. je het niet meer. Dan mujer je het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 Negen. the <laughs> It's better cause Stronger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 You'll be nice to De de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Olympische Spelen in Tokio is bij een lid van de Nederlandse roeiploeg corona vastgesteld. Het is skiffer Finn Florijn. Hij is de vierde Nederlander in Tokio die positief is getest. In Eindhoven is een man van 28 gearresteerd voor hulp bij zelfdoding. Volgens de OM verkocht hij een speciaal zelfmoordpoeder, waaraan zeker zes mensen overleden. Bij een aantal huisartsen in de Bible Belt kunnen mensen worden gevaccineerd op gewone spreekuren. Dus buiten het zicht van de buitenomroep Gelderland. Door sociale druk in de orthodox-christelijke gemeenschappen ligt vaccineren soms gevoelig. En het weer. Vanavond opklaringen. Morgen wat zon, maar ook stevige onweersbuien. En met 23 tot 26 graden broeierig warm.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 106.9 FM GFM. I've been watching you A la la la la long, a la la la, -la, -la long, long, long, long, long, come on Got this to say to you.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 Demanded my rush me Just a way for a pretty boy I want to love me I need them love Yes, I need them love Show them know me sweet and me sexy Everywhere me go me see me if I'm ready I need them love Yes, I need them love